10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De haven van Rotterdam heeft een recordjaar achter de rug. Er werd 442 miljoen ton goederen overgeslagen. Een groei van 1,7 procent. Die groei was vooral te danken aan olie en olieproducten. Zo werd er meer olie vanuit Rusland via Rotterdam verscheept naar Azië. Volgens Topman Smit wordt Rotterdam steeds meer een draaipunt in de wereldhandel. Het havenbedrijf verwacht voor volgend jaar een groei van ongeveer 2%. Sinds 7 uur vanochtend is de verkoop van consumentenvuurwerk aan de gang. De Belangenvereniging van de Handel schat dat er voor 75 miljoen euro aan vuurwerk verkocht zal worden. Dat is 5 miljoen meer dan vorig jaar. Deze vuurwerkhandelaar in Kampen is ook optimistisch over de omzet, vertelt hij tegen verslaggever Matthijs van der Wiel. Ja, Het was uh, vanochtend heel druk. En we hebben altijd eventjes een rustperiode dan, en dan straks uh, komt weer wat meer mensen en dan uh, worden we drukker. Ja. De voorverkoop, wat het erover op sommige plaatsen in Nederland was het meer dan vorig jaar. Toch, ondanks die crisis waar we maar niet over uitgepraat uh, raak. <lacht> Hoe zit dat bij u? Nee, uh, we zien inderdaad de voorverkoop iets minder geworden. Uh, maar we verwachten wel losverkoop dat het wat drukker uh, gaat worden. Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar. Maar als daar, zoals nu, een zondag tussen zit, begint de verkoop een dag eerder. En het afsteken van vuurwerk mag alleen op oudjaarsdag, van 10 uur ochtends tot 2 uur s nachts. Automobilisten kunnen volgend jaar via hun navigatiesysteem... sneller informatie krijgen over nieuwe verkeerssituaties. Wegaanpassingen, zoals een inrijverbod of verandering van de snelheidslimiet... worden vanaf 1 januari allemaal gepubliceerd... in de digitale versie van de Staatscourant. Makers van routeplanners en navigatiesystemen... kunnen veranderingen daardoor sneller doorvoeren in hun systemen. Tot nu toe werden de gegevens van de wegbeheerders in Nederland in verschillende dag- en weekbladen gepubliceerd. In het verzamelen van al die wijzigingen kost makers van navigatiesystemen veel tijd. Hevige sneeuwstormen veroorzaken overlast in het oosten van de VS. Ze hebben inmiddels aan 16 mensen het leven gekost. In de staat New York en in New England is zo'n 30 centimeter sneeuw gevallen. Reizigers hebben moeite om na de kerst naar huis terug te keren. Wegen zijn moeilijk begaanbaar en gisteren werden zo'n 700 vluchten geannuleerd. In de zuidelijke staten Texas en Arkansas werd begin deze week een sneeuwrecord gevestigd. In Arkansas kwamen 200.000 mensen zonder stroom te zitten. Dan het weer nog toenemende bewolking en vanmiddag van het westen uit regen. Veel wind en het wordt 4 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Ook in het weekend is het zacht en wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens... staat tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar 6 kilometer... wordt aan vrachtwagen geborgen. Tussen Duiven en Zevenaar is de rechte ook dicht. Verkeer kan eventueel omrijden vanaf knooppunt Grijs wordt via Nijmegen, via de A50 en de A73.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. We terug bij Goedemorgen Nederland. In deze laatste dagen van het jaar praat ik elke dag met een bijzondere gast... die een bewogen jaar achter de rug heeft, Het jaar 2012 natuurlijk. Vandaag is dat persfotograaf Jeroen Oerlemans. Hij komt dit jaar in juli in de zomer dus in een bizar filmscenario terecht... als hij in Syrië wordt ontvoerd... En een week lang wordt gevangen gehouden in een jihadistisch tentenkamp in Syrië. Hebt u nou ook vragen aan hem? In aanvulling of wat wij hier doen, dan kunt u ze kwijt via hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen Nederland, het Het is vijf over tien. We gaan verder met het gesprek met Jeroen Oeremans. Ja, Jeroen, We waren gebleven bij uh, het feit dat je gewond geraakt we, uh, werd was... Uh, bij uh, je vluchtpoging uit dat kamp. En je werd dus bloedend teruggebracht in dat kamp. En dan vanaf dat moment dacht je: nu komt het goed. Um, dat was nogal een, uh, een andere state of mind, zou ik maar zeggen, dan de dagen daarvoor. Maar we zijn op twee dag twee van uh, een week ontvoering. Niemand weet waar je op dat moment bent. Um, jij had op zondag een belafspraak met je vrouw. Zij probeert jou te bellen. En krijgt geen gehoor. Ja, ik had eigenlijk had ik een afspraak met haar om, eh, om eh, zo gauw ik in Syrië was, eh, op wat voor manier dan ook iets van me te laten horen. Dus eh, ja, ze, ze, ze, ik denk dat zij aangenomen heeft dat ik dat, dat binnen een paar dagen zou zijn. Maar ja, we wisten allebei niet eh, hoe de communicatiesituatie zou zijn. Dus eh, ja, het, het, het was op zich niet trek geweest, als het eh, bijvoorbeeld drie dagen had geduurd voordat ze een eerste bericht van mij had gehoord. En... Eh, ja, aangezien we de eerste avond van onze uh, overgang van de grens al ontvoerd werden, had dat dus gewoon twee, drie dagen kunnen duren voordat iemand uh, gealarmeerd was geraakt. Ja. Uh, Achteraf gezien hebben we enorm uh, geluk gehad dat uh, een bevriende journalist, die we in, uh, in, uh, met wie we in Syrië zouden gaan optrekken, die kwam net terug op de, de zaterdag, uh, de tweede dag van onze ontvoering, en die. Hij ja, had int intuïtief al gelijk het idee dat er iets mis was. En die is uh, gaan rondbellen en uh, is, is erachter gekomen eigenlijk dat we niet aan waren gekomen op uh, de plaats waar we hadden moeten aankomen. En die heeft uh, alarm geslagen. Dat was eigenlijk op dag twee, wat uh, ja, drie, vier dagen eerder was dan dat we zelf dachten dat er uh, alarm geslagen zou worden. Dus waar dat sla slaat hij dan alarm? Bij wie? Uh, hij is eerst andere journalisten gaan benaderen. Uh, uh, en ook uh, het uh, agentschap waar John bij aangesloten was. En mijn agentschap. En uh, dat, dat breidt zich als een olievlek uit. Maar met name journalisten en agentschappen. En uh, ja, die, die benaderen ook wel andere mensen. Mijn vriendin is benaderd door mijn agentschap ook. Op zondag. En um, uh, ja, goed. Het, iedereen heeft eigenlijk als, als regel. Uh, de, dit blijft binnen, binnen de cirkel van journalisten. Dus binnen. binnen een korte tijd wisten enkele tientallen mensen het, maar iedereen houdt het voor zich. Dus het, het komt niet naar buiten, omdat dat uh, ja, de, gevaarlijk is. Ja, precies. De uitkomst van eventuele onderhandelingen zou kunnen uh, beïnvloeden. Ja, want er werd losgeld geëist? Nou, dat is uh, bij mijn weten niet, niet daadwerkelijk gebeurd. Maar dat, da, daar, ging, daar zou wel op aangestuurd worden, volgens onze ontvoerders. Ja, ja. maar goed, op een gegeven moment uh, word je bevrijd. Laten we straks even in retrospectief dan proberen te reconstrueren hoe het allemaal gegaan is. Eerst even naar het moment van de bevrijding. Want op een gegeven moment staan er jongens van het Syrische bevrijdingsleger voor de deur. En die bevrijden je. Later heb je in een fragment het volgende gezegd. Ja, dit was overigens de commandant van het uh, Syrische bevrijdingsleger... die nog roept dat de, uh, um, degenen die jullie hebben ontvoerd... zwaar gestraft zullen worden en dat de journalisten welkom zijn... en dat ze zich vooral bij het Syrische bevrijdingsleger moeten melden... want ze dan krijgen, uh, bescherming krijgen. Dus hij veroordeelt, uh, laten we zeggen, de ontvoering. Um, die, die jongens van dat Syrische bevrijdingsleger staan dus in dat kamp binnen. Ja, ja, het is een onwerkelijke situatie, zoals eigenlijk de hele week onwerkelijk was. Maar um, uh, eigenlijk dachten wij van, um, uh, nou, na maximaal een week zullen we uit het kamp gehaald worden door onze ontvoerders. En elders in Syrië of misschien wel Irak uh, ergens in een, in een onvindbare kerken gedonderd worden. Waarom dacht je dat? Ja, om, om, ja, omdat we vanuit gingen dat ze losgeld voor ons zouden gaan vragen. En dat, uh, ja, dat, dat die onderhandelingen zouden heel erg lang kunnen gaan duren. En uh, eigenlijk hield ik on, onbewust uh, al rekening mee dat dit uh, gewoon maanden zou kunnen gaan duren. Ja. Uh, dus wij dachten eigenlijk van nou binnen een week worden we weggevoerd. En net die dag dat wij dachten dat we weggevoerd zouden worden. Ja. Uh, we stonden eigenlijk in voorbereiding daarop uh, voor de laatste keer onze kleren te wassen. Ze hadden onze blinddoeken afgehaald en we mochten wat... wat, wat uh, een broek en een t-shirt wassen. Ja. Net op het moment dat we daarmee bezig zijn... komen er een paar uh, kerels aangestormd. Uh, we horen, buiten de tent horen allemaal lawaai. Onze bewakers zeggen... ga op blinddoek op, blinddoek op. En uh, dat doen we. En uh, het volgende moment staan een aantal kerels in de tent uh, te briesen... in het Arabisch. Ik verstond het niet. Maar ik, ik dacht eigenlijk dat het een uh, soort uh, senior strijders waren... Die, uh, ja, die ons inderdaad kwamen weghalen. En uh, onze bewakers daar, wat, wat, wat, wat jonge, jongere jongens... die, uh, die leken nogal onder indruk ook. Want ze waren jong, hè? 20, 25? Ja, ze waren begin twintig, ja. ja. ja. En uh, al, al, al vrij snel hoorden we ineens in het Engels van... Uh, How long have you been here? En uh, This is outrageous. And, and we're going to uh, free you. En toen, toen dacht ik van... Oh, dit zou ook een andere kant op kunnen gaan. Maar ja, je, je weet het niet. Ik bedoel, het is, uh, je staat met je blinde kop. Je bent... Uh, ja, het is erg surreëel allemaal. En uh, we, werden, we werden eigenlijk met, uh, al, al geboeid en geblinddrukt. En al werden we de tent uitgesleurd. Ja. Ik mocht nog ik mocht, ik mocht wat meenemen, namelijk mijn was. <laughs> dus ik had een plastic zakje met mijn was bij me. <laughs> en uh, we, werden, we werden eigenlijk uh, voortgeduwd door het kamp. En, uh, en uh, onze, ja, degene die ons meenam, die scheerde wat tegen mensen in de omgeving. Nu werd wat in de lucht geschoten. En, uh, had je het gevoel dat je bevrijd was ook, of niet? Nee, op dat moment dacht ik: even van dit kan nog alle kanten op gaan. Uh, misschien is het een, soort, misschien is het een, een, een concurrerende factie. Of, Zelfs toen ze uh, tegen je zeiden: dit is outrageous. Ja, ik bedoel, ik, ik, natuurlijk gingen we schoteren net wel allerlei, allerlei hoopvolle gedachten door me heen. Maar ja, ik, ik dacht toch van, nou, hoop nog niet te hard, want ik uh, ja. kan er een hele andere kant op gaan. Maar het bleek dus wel degelijk de bevrijder te zijn. Ja, pas toen we, toen we uh, in onze vluchtauto uh, uh, wegraasden en, en, en, en al in de lucht schietend en slingerend door over de wegen... toen mijn blinddoek daar af mocht doen, ja. toen pas dacht ik van, oké... Okay, dit zegt, het, we worden echt bevrijd nu. En er waren inderdaad jongens in een uh, camouflage-uniform... en uh, ja, uh, jongens die eruit zagen alsof ze bij het uh, vrij Syrische leger hoorden. Ja. En dan ben je plotseling wereldnieuws, want je bent bevrijd. Ja. En uh, je gaat naar Turkije om even een beetje bij te komen... je wond te laten verzorgen. En dan word je opeens ook geïnterviewd door CNN... door uh, de wereldberoemde anchor daar, Anderson Cooper. Where were you shot? I was shot in the, in, in the Thai en uh, uh, John was uh, shot in his arm. Uh, miraculously, only in the time, only in your arm, because I mean, there must have been shooting at least 20, 30 bullets uh, at, at every single one of us. You could have easily been killed. Yeah, uh, at that point, I thought I would be killed, yeah definitely. Ja, met andere woorden, je werd beschoten, uh, je werd geraakt en je had makkelijk gedood kunnen zijn. Dat was een korte samenvatting, zou ik maar zeggen van dat interview. Je zit dan in Turkije. Uh, ik neem aan dat je dan contact hebt met je, met je vriendin? Uh, ja. Uh, <laughs> ik uh, ze heeft een, nou ja, ik, ik kon haar telefoonnummer niet herinneren. <laughs> dus je kon je, je, je kon sorry? <laughs> ja, dat, dat krijg je met die, die telefoon tegenwoordig dus ik, ik ben niet anders gewend om haar naam in te toetsen en, en ze had ook deze telefoon niet zo heel erg lang, maar dus ik, eh, ik, ik moest eerst via allerlei iemand laten <laughs> haar telefoonnummer laten googlen. En toen, toen pas kon ik haar bellen. Ja, het is echt een voor verwoorden. Eh, dus het, het duurde er even een half uurtje voordat zij ook wist dat ik bevrijd was. Maar ja, inderdaad, we, we, we, we kwamen de grens over. En, uh, en bij het pompstation daar uh, zijn we gelijk gaan bellen met de buitenwereld. En uh, pas toen... Uh, want ik, ik geloof wel dat thuis toen wist, eigenlijk die dag al, dat er iets op til was. Ja, van wie? Uh, nou ja, er circuleren allerlei geruchten. Um, ja. Um, ja, moeilijk te bepalen hoe, wie, wie wat naar buiten bracht. Maar um, uh, gek genoeg uh, ja, was het die dag al duidelijk dat er iets aan het gebeuren was. En uh, ja, uh, dat, dat konden we toen, uh, toen bevestigen dat we inderdaad bevrijd waren. Maar ik, ja, ik denk dat er via buitenlandse zaken misschien ook dingen naar buiten zijn gekomen? Of Weet je het, hoe de, dat soort dingen de... dan gaat? Want bedoel, als je ontvoerd bent, dan wordt over het algemeen... buitenlandse zaken wordt ingelicht. De ambassade ter plekke gaat aan de slag. Uh, soms zijn ook geheime diensten, horen we dan wel eens... die uh, bij, bij zo'n operatie betrokken zijn. Heeft de Turkse geheime dienst iets gedaan? He, hebben de, heeft de Britse geheime dienst... die natuurlijk een uit, outstanding zou ik maar zeggen, geheime dienst hebben... op het uh, gebied van buitenlands beleid? MI6, hebben die iets gedaan? Ja, ik, ik, ik heb uh, na afloop van alles. heb ik lang geprobeerd om het puzzelstukjes bij elkaar te leggen. En uh, nou, ik, dat blijkt toch heel erg moeilijk te zijn. Um, uh, ook omdat, omdat gewoon de, de nature van de geheimdienst. dat ze daar niets over loslaten, natuurlijk. Nee. Ook maar, niet tegen degene die het slachtoffer zijn geworden van een ontvoering? Nee, nee. nee. Um, ja, ja, goed, dan ik, kan het je wat schelen eigenlijk? Nou, het is interessant om te weten hoe, hoe dingen werken, inderdaad. Uh, ik, wat ik er zelf van heb kunnen samenstellen is. is de, dat, uh, dat de, geheime, de, de Turkse geheime dienst die natuurlijk behoorlijk uh, in, in, in Syrië uh, aanwezig is... en uh, Turkije heeft natuurlijk enorme belangen daar... dat die... Uh, die uh, ja, het, een van de commandanten van het Vrij Syrische leger uh, werd mijn naderhand te duidelijk gemaakt... had ook banden met de Turkse geheime dienst. Dus ik, ik ben er al van uitgegaan dat hij gestuurd werd door de Turkse geheime dienst. En de vraag is dan, door wie is de Turkse geheime dienst weer uh, uh, tot deze actie gekomen? En nou ja, het dat, is een ja, navo bondgenoot, denk je dan? Ja, precies. Dus Dat, dat kan Nederland geweest zijn die druk heeft uitgeoefend. Dat kan Engeland geweest zijn. En, uh, misschien hebben ze op eigen hartje besloten in te grijpen. Maar dat, ja, dat soort details zal ik waarschijnlijk nooit te weten komen. Dus er is op een gegeven moment vermoedelijk wel naar jullie gezocht. Dat kan niet anders, want anders hadden ze dat in niet zomaar zo gevonden. Uh, ja. Um... Of was het een toevalstreffer? Nee, ik, ik denk dat ze eigenlijk al, uh, met name de Turken... al vrij lang geweten hebben waar we waren. Want uh, een van de, de mannen die ons bevrijden... Die herkende oh. ik als iemand die ik uh, de eerste dag in het kamp had gezien. Ik denk dat hij verbonden was aan een smokkelnetwerk. Maar uh, dat heb ik ook nooit precies kunnen herleiden. Maar ik, ik, ik denk dat ze al vrij lang geweten hebben waar we waren. En we zaten ook echt gewoon bijna op, op, op zichtsafstand van de grens. En ja. uh, Goed, uh, je bent dan bevrijd. Um, inmiddels zijn we een half jaar verder... en zijn twee van de vermoedelijke daders gearresteerd. In ieder geval op verdenking van ontvoering. In Londen, op Heathrow. In ieder geval een van hen. M maak je dat wat uit eigenlijk? Ik bedoel, je hebt aangifte gedaan. Wil je dat die mensen worden berecht? Zijn het die mensen? Ga je getuigen? Hoopvraag in één. Ja. Uh, ja, ik heb er wat mixed emotions over. Uh, een van de mensen die gearresteerd uh, schijnt te zijn... Nou, is. Is, is, is, is de arts... En, uh, ik heb altijd over hem het idee gehad dat hij tussen wal en schip beland is. Dus dat hij eigenlijk naar Syrië toe kwam om gewonden te verplegen. En uh, dat hij uh, ja, uh, eigenlijk misschien wel vanzelfsprekend voor, de, voor de, de kant van het verzet koos. En, uh, en, en, en ja, weliswaar bij een religieuze terecht gekomen. maar nooit gedacht heeft dat, dat, uh, dat het zou ontaarden in ontvoering van Westerlingen. Uh, hij dacht gewoon dat hij, dat hij bij een strijdende partij zat die, die, die, die de duivelse Assad zou uh, verdrijven. Ik denk dat hij nooit gewijd heeft dat het deze kant op zou gaan. en uh, ja. Ja, ik, Met hem heb ik meer medelijden dan iets anders. De andere man die gearresteerd is, is uh, wel een van de bewakers. Althans, voor, voor zover het zich laat aanzien nu. En, uh, ja, daar heb ik weinig medelijden mee. Ga je naar Londen toe, want ze zitten in Londen vast... en worden daar over een half jaar voorgeleid, heb ik begrepen. Het ja, dus begint in juni, ja, hè? Ja, ja. Word jij opgeroepen als getuige? Of? Uh, dat weet ik nog niet. Uh, ja, mocht dat het geval zijn, dan zal ik zeker overwegen om te gaan. Ja. Is het voor jou belangrijk dat die jongens worden vastgezet? En worden bericht? Uh, nou, ik, ik, ik ontleed daar geen persoonlijk genoegen aan. Ofzo. Het, het blijft toch een beetje abstract voor me. Ik ben niet uit op wraak of zo. Maar, uh, maar ik denk wel dat het op zich een goed signaal is... als, uh, als blijkt dat, dat, dat je dit soort dingen toch niet ongestraft kunt doen. Nou, zijn er meer collega's uh, in Syrië geweest en met sommigen is het slecht afgelopen. De Franse collega is uh, vermoord. Uh, er zijn dan ook nog twee andere Nederlandse journalisten die uh, te maken hebben gekregen met ontvoering. Ze zijn kortstondiger dan, uh, dan wat jij hebt meegemaakt. Eén is ook gewond geraakt. Zegt jouw vriendin niet: blijf gewoon voorlegen. voorlopig eens even thuis. Jij? Want je hebt ook nog drie jonge kinderen. Ja, nou, ik. Nou, dat. Het knap aan mijn vriendin is dat ze dat toch uh, hoofdzakelijk aan mij overlaat. Uh, heeft zij uh, geen doodsangst uitgestaan? Dan? Ja, absoluut. Ze heeft keer heel, uh, uh, heel dapper doorheen geslagen. Uh, uh, ja, je blijft natuurlijk toch totaal onwetend achter uh, met ook nog eens een keer een, uh, een gezin om te runnen. Uh, ja, het moet er vreselijk voor haar zijn geweest. En uh, ja, dat is ook wel een overweging om niet al te snel uh, weer terug te gaan. Uh, Die anderzijds... Niet al te snel weer terug te gaan? Dus je gaat terug? Uiteindelijk zal ik wel weer in conflictgebieden belanden, denk ik. Alhoewel ik ook wel denk dat ik misschien wel op een andere manier uh, verslag ga doen van dingen. Dus dat ik ook uh, uh, wat minder de neiging zal hebben om, om echt in de, in de frontlinie te gaan wagen. Maar jij denkt niet bij jezelf, ik heb thuis een vriendin, ik heb drie jonge kinderen. Ik wil voorlopig even niet in dit soort gevaarlijke omstandigheden terechtkomen. Nou ja, wat je al zei, voorlopig inderdaad. Dus uh, dat uh, ik. Uh... Maar wat is dat dan? Ja, het is moeilijk uit te leggen, maar dat heeft wel te maken met, met de... de, de uh, waarom je dingen bent gaan doen. Ik ben ooit gaan fotograferen om dit soort, uh, dit soort uh, verslag te doen... van dit soort omstandigheden. En, uh, ik, kinderen of niet? Ja, dat is iets wat dan... Mijn kinderen komt er pas later bij. En uh, dat, dat is natuurlijk een uh, totale... Uh, verandert alles eigenlijk. Ja. Uh, dus ja, daar, daar zal ik zeker... Ik, ik, ik ben ook bezig om dat, uh, om dat een plaats te geven allemaal. Hoe ik, uh, hoe ik verder moet met... Uh, met het vlaggeven De nou, vraag is of het voor jouw gezin anders is geworden... nu het een keer behoorlijk mis is gegaan. Um, nou, het is met name voor mij anders geworden. Mijn kinderen die hebben niet echt, het zijn nog heel jong... en die hebben niet echt weet van wat er precies is voorgevallen. Maar jouw vriendin wel. Mijn vriendin wel natuurlijk, ja. En, uh, ja ik, kan het is toch anders voor thuis, want als het iedere keer toch best goed afloopt. Of, hè, soms is het gevaarlijk, maar je vertelt misschien niet alles thuis. Ja. Om mensen niet onnodig om gerust te maken. Maar in dit geval is het gewoon behoorlijk misgegaan. Het had heel makkelijk totaal verkeerd kunnen aflopen. Ja. Maar goed, elke keer dat ik wegga, kan het verkeerd aflopen. Dus wat dat betreft uh, ja, weet je, weet je dat nooit. Je hebt geen garanties dat het goed afloopt. Dus wat dat betreft moet het altijd heel erg uh, moeilijk zijn voor mijn vriendin om afscheid te nemen. Uh, nu heeft ze gezien dat het, dat, het, ja, dat het ook verkeerd kan aflopen. Maar dat, ik denk dat ze dat altijd wel geweten heeft dat die mogelijkheid er is. Uh, ik, ik denk ook wel dat zij ervan overtuigd is dat ik, uh, dat ik uh, in, het, in, in de toekomst nog minder uh, uh, niet noodzakelijke risico's gaan lopen dan ik al deed. Uh, maar zij zal toch iedere keer als ze jou naar Schiphol brengt... voor zover ze dat doet, zal ze toch uh, het gevoel hebben... dit zou nu echt wel eens de laatste keer kunnen zijn dat ik hem zie. En jij misschien andersom ook wel, of niet? Ja, misschien wel. En, en, en uh, Nou ja, wat ik al zei... ik slaat er niet uit dat ik op een andere manier ook verslag ga doen van... Uh, van uh, van conflictgebieden. Alleen ik, ik denk wel dat er, dat er altijd iets in mij zal zijn... wat me uh, naar conflictgebieden toe zal uh, En wat is dat trekken. iets dan? Een gevoel van urgentie. Iets, iets, iets, Dat het belangrijk is om daar te zijn. Uh, om er zelf bij te willen zijn of om, de, om het wereldkundig te maken? Nou ja, dat het wereldkundig gemaakt moet worden is, is, is sowieso al een uh, is evident. Ja, uh, en, en, maar dat kunnen ook anderen doen? Ja, dat is waar. Uh, maar... Um, ja, ik denk dat ik dat toch ook wel echt te maken heeft met het uh, uh, belang dat ik echt aan, uh, aan, aan, aan mijn fotografie. Ik, ik denk dat ik toch moeite mee zou hebben om een uh, totaal andere vorm van fotografie te gaan bedrijven. Ik bedoel, ik ben nooit met fotografie begonnen om, uh, om later portretten te schieten. Nee, geen pasfoto's. Nee. Um, is een reportage, een fotoreportage in jouw geval je leven levenwijd al? Nee, absoluut niet, nee. Nee, dat adarium uh, gold altijd al, maar dat, dat is me nog wel steeds uh, nu nog duidelijker geworden. Maar goed, bedoel, je gaat ook nooit de situatie in nee. met het idee van nou, dit, dit, dit zou me wel eens mijn leven kosten. Ik bedoel, je probeert zoveel mogelijk risico's uitsluiten en als het te riskant is, dan doe je het niet. Heb jij hulp gezocht eigenlijk? Psychologische hulp nadat je uh, uit die ontvoering terugkwam? Ja, ik terugkwam? ben eigenlijk al vrij snel uh, uh, ben ik bij een, een, een traumateam van het AMC uh, uh, Heb ik contact gezocht. En uh, die uh, ontvingen me echt binnen een week nadat ik terugkwam. Uh, en uh, ja, ik, ik dacht van, het baat niet, als gaat het niet. En we hebben wat, uh, ik heb twee gesprekken daar gehad met mensen. En die, die zeiden eigenlijk al vrij snel van, nou volgens mij gaat het heel goed met je. En uh, ja, als het er niet is, dan, dan, uh, dan is het er niet. En, uh, je ligt je... Uh, niet uh, s'nachts wakker uh, te transporteren oh, nee, omdat nee. je denkt dat je weer in gevangenschap zit. Nee, nooit gebeurt dat ook. Nee. Um, je zegt, ja, het verhaal moet verteld worden, het gevoel van urgentie. Het gaat alleen maar slechter in Syrië. Uh, hoewel de NAVO-chef uh, onlangs eerder deze maand zei... Uh, dat het einde wel zo ongeveer in zicht is van het regime van Assad. Tegelijkertijd zijn de Amerikanen bang voor chemische wapens... dat Assad in een wanhoops, uh, poging die chemische wapens gaat inzetten. Ja. Ho hoe zie jij de, uh, dat, dat, dat conflict zich nu uh, richting het eindstadium ontwikkelen... zodat er al is? Ja, ja, het lijkt me heel voorbaardig om te zeggen... Dat, dat het einde van het regime nu wel in zicht is. Uh, het lijkt die kant op te gaan. Er worden steeds meer militaire uh, successen geboekt... door. Uh, door de rebellen. Um, maar uh, ja, um, je moet nooit vergeten... Dat, dat, dat Assad wel een enorm arsenaal uh, aan, aan wapens tot zijn, uh, tot zijn beschikking heeft. Uh, enorm veel uh, getrainde soldaten ook. Uh, uh, van zijn eigen stam, de Alawieten. De christenen voelen zich ook in de verdrukking. Uh, ja, dat, die staan straks met hun rug tegen de muur. En uh, die, zullen, die zullen misschien wel moeten vechten. Uh, dus, dus er zijn rapporten die... Uh, die, die toch op duiden dat er misschien al wel uh, uh, chemische wapens gebruikt zijn. Dus uh, een soort sarinachtige gassen. Dat was ook het gas waar Saddam Hussein mee liep te smijten. Ja, ja. En, uh, ja bedoel, ik, ik las laatst dat de, de Russen. Uh, uh, claimen dat ze dat ze alles uh, heel goed in de gaten hebben wat betreft uh, de chemische wapens en dat ze kunnen garanderen dat er nog niets gebruikt is en ook niet gebruikt zal worden. Dat De bondgenoot van Assad, hè? Ja, precies. En dat ze dat ze garantie hebben gekregen van het regime dat die ook nog niet gebruikt zullen worden. Maar goed, wat ik al zei, er zijn al rapporten die uh, die uh, ja uh, anders doen vermoeden. En ik denk dat die uh, uh, ja, hij zal hij zal niet uh, met zijn rug tegen de muur ik kan je hele rare uh, dingen gaan doen. Dus. Uh, Alhoewel natuurlijk, wat de Russen zelf ook zeggen, politieke zelfmoord is als hij zich gebruikt. Maar goed, ik denk dat hij uh, op een gegeven moment alleen met lijfsbehoud bezig is. En dan kan er van alles gebeuren. En met andere woorden, het einde van het conflict is misschien nog helemaal niet in zicht. Zoals Rasmussen van de NAVO. Nee, dat lijkt me heel verbaard om dat uh, nu te stellen. En, en bovendien, al als zou als dat weg zijn, weg zijn dan, dan nog... Uh, dan, dan, dan, het zou maar kunnen dat de help als goed losbreekt. Want uh, wat ik al zei, je hebt, je hebt de de de, de, de, Alawite, de christenen... die dan ineens, uh, ja, waar het beltje dag voor zal gaan worden. Nou ja, en je hebt de, de verdere ontwikkelingen in dat gebied. Een ja. president in Egypte de, die niet onomstreden is... zelfs ook niet meer in eigen land. Uh, je hebt het conflict tussen Israël en de Palestijnen... dat weer een nieuwe fase uh, lijkt in te gaan. Hamas dat een nieuwe leider wil, uh, wil kiezen. Ja. Mogelijk nieuwe vredesonderhandelingen. Het hangt allemaal met elkaar samen. Nou, jij bent in Irak geweest, in de oorlog, in Afghanistan geweest, in Syrië geweest. Ja. We hebben het nog niet over Iran gehad met zijn kernwapenprogramma. Dus dat... ja, je, zal, je zal daar voorlopig nog wel even actief blijven. Hoewel je voorlopig even niet naar Syrië toe wil, zeg je net zelf. Waarom eigenlijk niet? Nou, ik denk dat uh, met name een, een logische route om Syrië binnen te komen is via het noorden en uh, via de provincie Idlib. En dat, dat, dat is een provincie waar ik nu buiten mijn gezicht even niet kan laten zien, denk ik. Omdat daar uh, allerlei, uh, ja, de, de, de, de, eigenlijk de beweging die mij destijds uh, gegrensd heeft, uh, ook uh, milities heeft. En ik denk niet dat ik daar uh, heel erg populair ben. Uh, nee. nou, buiten mijn eigen schuld, maar... Nou ja, en zeker ja, ook misschien dat niet gezien de publieke schrobering... van het Syrisch bevrijdingsleger. Nou ja, ja. Nou ja ik denk dat het Syrische vrije leger... of de FSA er erg veel aan gelegen is... om zich aan de buitenwereld te presenteren als, als bona fide... Uh, oppositiegroep. Ja. Maar ja, ze worden zijn... steeds vaker erkend als de nieuwe uh, uh, regering, als in ieder geval het geldende gezag. Ja, maar er zijn een hele hoop strijdgroepen daar actief, uh, waaronder de belangrijkste Jabhat al-Nusra, wat een hele fundamentalistische beweging is, die eigenlijk uh, het grootste gedeelte van de militaire overwinningen op dit moment komt van hun. Ja. En zij zijn een, een, een ja, een, een, een, zij zijn eigenlijk een loose cannon, gewoon. Ik bedoel, de FSA heeft daar geen, geen uh, ja, weinig invloed op, denk ik. Ja. Dus uh, ja, wat ik al zei, ik denk, je hebt ook de Koerden, je hebt, je hebt allerlei andere, uh, de, de, de, de Sjiïtische moslims in Syrië. Ja, ik denk dat er een, een, een burgeroorlog gaat komen en, en die misschien langs sectarische lijnen gaat plaatsvinden. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld het Koerdische, het Koerdische probleem gaat spelen. En dan wordt dus alles één groot kruidvat voor het zover het dat al niet is. Ja. ja, dat, dat, dat vrijst wel heel erg uh, veel vakmanschap. Maar dan wordt het kan. voor jou des te gevaarlijker om daar te werken. Want in, in Libië bijvoorbeeld, dat was een overzichtelijke oorlog... voor journalisten om te werken. Namelijk Je had het kamp van Gaddafi en je had het bevrijdingsleger. Althans, zo zien we dat nu. De opstandelingen toen. Uh, dat is een overzichtelijke oorlog. Je kiest voor een van de twee partijen... onder dienstbescherming uh, uh, functioneren dan als journalist. Maar in een burgeroorlog is alles en iedereen mogelijkerwijs je vijand. Of gaan ze op elkaar schieten en dan is de kans... dat journalisten daar midden in het schootsveld terechtkomen... alleen maar groter. Ja, ja, het lijkt een beetje op de, de, de tweede fase van de oorlog in Irak, uh, waarin uh, eigenlijk na de, de initiële overwinning door de Amerikanen uh, het, het binnen een jaar uh, zich ontwikkelde tot een, uh, ja, een volledig onoverzichtelijk uh, speelveld, inderdaad. Ja, ja, ja Libanon is uh, voor mijn tijd nog, maar inderdaad, ja. dat, dat schijnt inderdaad uh, ook uh, iets soort geweest te zijn inderdaad, met een hele hoop uh, ja, een sectarische oorlog eigenlijk. Ja. Ik denk dat dit nog wel uh, erger kan zijn. Het is nog onoverzichtelijker eigenlijk. Twee vragen nog aan het einde van dit gesprek. Eén, uh, uh, dit is de dag waarop uh, bekend is geworden... dat Norman Schwarzkopf is overleden. We hadden het net over Irak en de Golfoorlog. Hij was natuurlijk bij uitstek de generaal... die gezicht gaf aan uh, Golfoorlog 1. Is, is hij een gezichtsbepalende figuur voor jou geweest... om dit werk te gaan doen? Nou, Schwarzkopf zelf niet, nee. nee. Het is wel iemand uh, die waar ik natuurlijk, uh, ja, uh, die, die, die ken... uit de tijd dat ik uh, naar Irak ging. Uh, ja, een absoluut gezichtsbepalende veldheer. En één uh, uh, waar de... Amerika natuurlijk prat opgaan dat ze dit soort uh, houdegens uh, tot hun, uh, tot hun uh, militaire top mogen rekenen. En, ja. ja, maar iconisch figuur wel, moet ik zeggen. Niet oud geworden, 78. Tenminste, dat is toch niet echt super oud. Nee, nee, ik had eigenlijk verwacht dat hij langer zou meegaan. Het was natuurlijk een hele krachtige beer van een man, maar... Ja. Ja, goed. Laatste vraag uh, is hoe het eigenlijk met jouzelf gaat. Even los van dat psychologische verhaal, want dat heb je verteld, maar met die wond. Want <tiek> je bent dus in je lies geschoten. Nou, dan heb je nog geluk gehad. Het had ook uh, ho hoger en lager kunnen zitten, zal ik maar zeggen. Ja, ja ik, ze hebben net dat, dat rondje geraakt waar, waar, waar eigenlijk uh, relatief weinig schade aangericht werd. En alleen uh, Weefsel is uh, aangetast. En ja, elke andere kant op had uh, doodelijk kunnen aflopen. Dus uh, ja, ik prijs mezelf gelukkig dat het... Uh, je loopt weer dat goed. Ze, zo goed of juist niet zo goed kon schieten. Maar ja, ik loop weer goed. Het uh, gevoel in mijn been is uh, eigenlijk weer terug. En uh, ja, het gaat fantastisch met me eigenlijk. En je gaat, blijft voorlopig in Nederland? Aan het werk? Uh, ik, ik ben benieuwd aan het oriënteren om naar het buitenland te gaan. Maar dat, dat, dat... Welk land? Uh, Volgensnog denk ik even aan, aan, aan India of misschien iets aan de, de Noord-Afrikaanse landen... om te kijken wat er met de Arabische lente gebeurd is. Juist, dus we minder in het Schootsveld. Minder zo. in het Schootsveld, ja. ja. Ik wens je een fijne jaarwisseling. Dank je wel. Alvast. En dank je wel voor je komst. Dank je wel. En voor het doen van, uh, van je verhaal. Jeroen Oelemans was dat, uh, dames en heren. Hartelijk dank voor het luisteren. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. En dus maken wij plaats voor Jeroen Wielaert, die zich ophoudt. Ik meen in Zeeuws-Vlaanderen, Jeroen. Uh, precies, Sven. En wel op de Grote Markt in Sluis, waar het heel... Zeeuws is, en heel Vlaams, en nog maar heel weinig Nederlands. Een landje apart, het is er leuk. Maar eerst het nieuws door Jan van der Putten. Waarschijnlijk minder Radio 1, het NOS-journaal. Nou, valt mee, de haven van Rotterdam heeft een recordjaar achter de rug. Er werd 442 miljoen ton goederen overgeslagen, een groei van 1,7%. En die groei was vooral te danken aan olie en olieproducten. Met de ingang van volgend jaar komt verkeersinformatie sneller beschikbaar op navigatiesystemen. Alle wijzigingen in bijvoorbeeld maximumsnelheid en wegwerkzaamheden worden dan digitaal gepubliceerd door de overheid. En de gegevens kunnen dan veel sneller in het navigatiesysteem worden verwerkt. Hevige sneeuwstormen veroorzaken overlast in het oosten van de Verenigde Staten. Daar zijn inmiddels eh, 16 mensen omgekomen door het winterweer. In de Staten New York en New England ligt zo'n 30 centimeter sneeuw. En reizigers hebben daardoor moeite om na de kerst naar huis terug te keren. En het aandelenpakket van de Beursgorilla heeft voor de twaalfde keer in dertien jaar beter gepresteerd dan de AEX-index. Financiële website beursgorilla.nl zegt dat de door gorilla Jacco Lukraak gekozen aandelen dit jaar 12% in waarde zijn gestegen. De AEX maakt in dezelfde periode ongeveer 10% winst, zegt Beursgorilla. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Al de hele ochtend vertraging op de A12 Arnhem richting Duitse grens... heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tussen Knopend Velperbroek en Zevenaar staat 6 kilometer. Tussen Duiven en Zevenaar is de rechterrijzgok dicht. Verkeer kan eerst wel omrijden vanaf Knopend Grijshoord via Nijmegen. Dat is via de A50 en de A73. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaard. Je zult er maar wonen. Een groot huis, vrienden, de beste scholen. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Ga naar de Bright Side of Life. U kent de reclame. Hij komt ook deze dagen veel langs op de radio. Op radio 1 en bij de top 2000 op 2. Het gaat over Limburg. Leuk. Maar dit is Zeeuws-Vlaanderen waar ze worstelen met dezelfde problematiek. Ik ben in Sluis, op de markt, onder de prachtige oude Belfort-toren... fraai gerestaureerd naar de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Zeeuws-Vlaanderen, een uithoek aan zee. Ze maken er geen reclame voor. Laat ik ze eens helpen. Zoek de ruimte, groene weilanden... Stille lanen met populieren, de schelden en de zee dichtbij. De mooiste stranden, het is er niet vol. De huizen zijn er goedkoop. De sfeer is bourgondisch, bij het Vlaamse af. Hartelijk, warm, vriendelijk. Zeeuws-Vlaanderen, het lichte van het leven. Local burgemeester van Sluis, Peter Ploegaard. Is dat een aardige, wervende tekst? Uh, ik denk het wel, ja. Er zitten heel wat elementen in die we hier goed kennen. Uh, waar we verhouden natuurlijk als heel Vlamingen zelf. Maar waar we ook inderdaad moeten proberen om anderen ook naar hier te, te halen daarvoor. Om te genieten inderdaad van die rust, die ruimte. Maar ook het Bourgondische leven wat we hier kennen. Vlakbij Vlaanderen, vlakbij België. En ja, toch ook een stuk Nederland. Ik hoor bij u toch ook al wat Vlaams in de tongval meekomen. Dat klopt, ik ben hier geboren in het ogen. Dus in die zin uh, ja, ken ik het landje wel uh, redelijk goed, denk ik. Hoe noemt u zichzelf dan? Een sluizenaar, een sluizer? Nou, ik ben zelf Bresciaander. Ik woon in Breskens. Ja. Dan noemen ze zichzelf Bresciaander. Dus we aan zee met zicht op de Schelde. Dus ontzettend mooi ook. Maar uh, wij zijn, uh, wat ik wel eens zeg, een soort reservebelgen. Omdat we zo dicht bij de grens zitten natuurlijk. En ja, hadden ze vroeger de grens... Bij de natuurlijke grens gelegd, bij de Schelde. Ja, dan was het België geweest. En dat is soms wel eens te zien als u naar de kentekens kijkt op deze markt, bijvoorbeeld. Uh, ik, ja, er is al uh, een markt ook. Wild en gevogelte. Zo'n kraam staat er. Vlak voor Café L'Empereur. Napoleon, die moet hier ook nog wel eens geweest zijn. Inderdaad, een en al Belgische nummerborden. Maar reservebelg, die hou ik vast. Ik zeg. Het laat Zeeuws-Vlaanderen maar over aan Vlaanderen. Laat Zeeuws-Vlaanderen gewoon maar over aan Vlaanderen. Bel daarover mee, uh, uit, misschien wel uit Noordoost-Groningen of uit Limburg... op 0800-1121, 0800-1121. Tweeten kan op hashtag lijn1 en mailen naar lijn 1 apenstaartje Ik ga met Peter Ploegaard naar De Drie Wijzen op de Grote Markt. Het Zeus-Vlaams het volklied, hoort u, opname uit uh, van vlak na de oorlog, 1948. Dat lied werd geschreven in 1917 door de eerwaarde dominees Patist en Vreken als een reactie op de Belgische annexatieplannen. Naar aanleiding van uh, de Eerste Wereldoorlog. Heel typerend zijn uh, daar uh, de refreinregels. Van de E tot hontenissen. Van hulst tot aan Katzand. Dat is ons eigen landje. Maar deel van Nederland. Niet waar, Peter Ochel. Van de Stichting Zeus Vlaanderen. 2014. Uh, dat refrein is. Ja, dat zegt u erbij, omdat Zeus Vlaanderen. In 2014 een 200 jaar bestaan gaat. Vertekenen. Nee, dat zeg ik erbij, omdat het stichting officieel voluit stichting zich vlaanderen 2014 heet. Maar inderdaad in dat jaar vieren we 200 jaar 200 jaar het bestaan van deze regio. Maar dat Zeeuws-Vlaams volkslied zegt wel precies waar het bij ons om gaat: deel van Nederland, maar wel een eigen land. Maar dat kan ook niet anders. Wij zijn geïsoleerd door de Westerschelde en door de grens. En uh, dat is aan de ene kant is dat een probleem, aan de andere kant is dat ook een hele zege. Want wij zijn gewoon zees onder elkaar en dat doet eigenlijk wel heel goed. Maar we hebben ook een open mind naar de wereld toe. Niet voor niets uh, zeggen we hier van uh, Zees-Vlaanderen is ook de toegangspoort tot Europa. En ja, dat is eigenlijk de essentie van dit gebied. Maar die schelde die vormt nog steeds een soort muur naar Nederland toe. Want ik uh, kan iets verklappen. Ik woon hier al 4,5 jaar af en toe, zoals deeltijd-Nederlander. Met een groot Vlaams hart. En ik merk dat er toch in zuid vlaanderen ook een, een besef is... of een soort beleving van uh, of naar Nederland toe leven... of Nederland dat uh, in ieder geval zuid vlaanderen vergeten is. Nou, dat gevoel is er... Uh... Maar de vraag is of dat waar is. Natuurlijk, die Westerschelde is uh, van oudsher een barrière. Aan uh, andere kant is het ook opnieuw een voordeel. Want die Westerschelde levert natuurlijk veel economie en bedrijvigheid op. Dus die Westerschelde is voor, voor ons, voor Zeeland, heel belangrijk. Onder Westerschelde is ook altijd strijd gevoerd... En eigenlijk uh, uh, is in de Tweede Wereldoorlog de slag om de schelde gevoerd. En die is eigenlijk veel belangrijker dan de slag om Arnhem, om Arnhem geweest. Met een verschrikkelijk bombardement op Breskens. 11 september, notabene. 11 september 1944. Dat het daar de bommen regende. Ja, maar eigenlijk hebben die bommen op heel west Vlaanderen geregend... Uh, ik denk niet dat hier veel overeind is blijven staan in, in, in september 1944. Ook dat Belfort niet hier in sluis. Ook dat Belfort niet prachtig is gerestaureerd. Uh, maar eigenlijk, uh, ze zeggen wel eens dat in West-Vlaanderen om elke meter grond is gevochten. Ja. En dat is ook zo. Uh, maar gaan we nu eens even vechten over elke meter identiteit. Peter Ploegard als lokale burgemeester zei het net al: ik voel me een soort reserve-belg. Is dat bij u ook zo, Peter Ogholm? Ietsje dichter bij de microfoon blijven graag. Een reservebelg. Uh, dat kun je positief opvatten en negatief opvatten. Uh, de positieve kant is dat wij uh, onze Burgondische inslag hebben. Uh, we zijn Vlaams in alle onze uitingen. Aan de andere kant zijn we natuurlijk wel afhankelijk van Nederland. Wij zijn Nederlander. Uh, dus in die zin moeten we ook naar boven kijken. Uh, voor de viering van 200 jaar Zeef Vlaanderen... hebben wij met nadruk gekozen voor het thema verbinden. Nou, dat zegt er eigenlijk al, wij verbinden naar boven toe, of we willen verbinden naar boven toe, naar Zeeland, naar Nederland. Maar we willen ook verbinden naar beneden toe, naar het zuiden, naar Vlaanderen. Jullie hebben eigenlijk het beste van beide werelden. Dat streven wij toch na, minimaal. Michael Harten zit hier ook bij, is columnist uh, van de Provinciale Zeeuwse krant, woont in Terneuzen. Daar is het alweer wat industriëler, havenactiviteiten, enige chemie. Uh, zeg het maar, ben je ook een reservebelg? Uh, een Vlaamse vriend van me zijn. dat moet je nooit accepteren, want dat klinkt nog erger dan een WAL. <lacht> uh, ik werd laatst Sudeten Belg genoemd. Een, uh, wat een, uh, vond ik eigenlijk een veel mooier. Een Vlaamse minderheid in Nederland. Reservebelg. Uh, kijk, als je Wesley Snijder bent, dan uh, zit je ook niet graag reserve. Ben je en ik ben niet ja, graag reservebelg. En die de... komt nog uit Utrecht ook. Ja, is dus bij jou in de buurt. Ja, bij in de buurt, ja, ja, ja, ja. Dus ik ben juist Vlaming. En reservebelg. No. Maar Zeeuws-Vlaming, dat is ook alweer een onderscheid. Dat is toch iets anders dan een Zeeuw, daar van Walcheren vandaan? Uh, ja, ik vo, uh, Vlaming, hè? we zijn zeus vlaanderen Vlaanderen is het zelfstandig naamwoord. We zijn Vlaanderen. Alleen zeus. Ik heb een uh, e-mail van Jan Bakker. Jan, wat ben je toch actief? Die zegt, uit het maak, die zegt, het maakt niet uit tot welk land je hoort. Als je maar het idee hebt, het gevoel hebt... dat je cultuur gerespecteerd wordt. In Friesland, waar Jan Bakker woont, in sint parochie, lukt dat uitstekend. Um, Peter Ochel, um, hoe zit dat met het respect hier? Want voor de uitzending hadden we het zoals over wat aardige kenmerken. Ik zei, het is hier zo lekker leeg. En u sloeg meteen aan, van dan heb je het weer. <laughs> Zo'n kwalificatie. Um, Zees Vlaanderen heeft twee kanten. Uh, wij zijn grijs en wij vinden het hier geweldig, want het is inderdaad leeg. U wijst naar uw haardos. Ja, en naar jouw o, haar, of, hoorde, of, haardos. Het grijs, <laughs> dus, allebei van boven de vijftig. Dus, dus wij vinden dat geweldig, uh, want we hebben hier de ruimte, we hebben de rust, we hebben het goedkope huis. Maar we gaan nu even naar de jeugd. En ze zeggen toch, de jeugd heeft de toekomst. Uh, en die jeugd die gaat weg, helaas. Waarom? Omdat ze hier uh, te weinig opleiding hebben. Misschien ook te weinig werk hebben. Uh, dus Zeef Vlaanderen moet uh, zijn stinkende best doen... om die jeugd hier te houden en terug te halen. Meneer Ploegaard, loco-burgemeester, dat komt natuurlijk door het grenzeloos en zeer pijnlijk ontbreken van de Universiteit van Sluis... Uh, ja, Universiteit van Sluis, dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk. Want dan zou je de jeugd hier kunnen houden. En dan zou je ook inderdaad waarschijnlijk ook bedrijven binnenkrijgen... met hooggekwalificeerde werkgelegenheid. En dat missen we hier. Hè. Wat, wat Peter ook aangeeft, uh, is dat, dat we hier altijd last hebben... van wat ze mooi in het Nederlands noemen, de brain drain. Ja, dus de jongeren, de, de, de, ja, de hersenen vertrekken in feite. En de leegte blijft over, maar nee. niet de lege hoofdigheid. Ja, nee, maar... Dat is ook niet bij u. Wat doet u daaraan om ze, uh, om ze toch hier te houden... als het, onderwijs, het hoger onderwijs hier niet is? Nou, we proberen in ieder geval in samenwerking met het onderwijs zelf. Hè, want we hebben hier natuurlijk nog wel een scholengemeenschap. We hebben aan de overkant, uh, en dan moet je wel inderdaad aan de overkant zeggen... De, aan de andere kant van de schelde, we hebben we natuurlijk toch uh, ook wel het hoger onderwijs uh, zitten. Dus je kunt ze wel binnen houden, Maar eigenlijk binnen zeer Vlaanderen houden wordt, wordt altijd heel lastig. Want ze trekken weg via de studie. Eh, vervolgens doen ze hun partner op of leren ze kennen. Of ze vinden werk elders. En komen pas weer terug inderdaad als ze onze leeftijd zo'n beetje bereikt hebben. Ja, maar, de maar de goed... De... Dat is, dan ben je, die brain drain is dan al een feit. Wat, wat doet u er op beleidsniveau aan? Is er, is er in Den Haag gehoor voor dit soort dingen? Ja, we proberen in ieder geval ook. Uh, wij zijn ook als sluis, uh, gemeentesluis aan, uh, onderdeel van de P-10, de 10 plattelandsgemeenten. Er zitten verschillende gemeenten in de achterhoek. Inmiddels is er ook Hollandse kroon en Noord-Holland heeft het ook aangesloten. Dat zijn gemeenten met veel kernen, dus uh, weinig inwoners. En met veel en, brain drain. En, en, uh, en ook inderdaad, een, een leegloop inderdaad ook van, van, van jongeren. En de kans is inderdaad dat we het proberen in ieder geval bij. Uh, het Rijk en bij de regering, ook bij de nieuwe regering... Uh, aandacht te krijgen voor het onderwerp. Dat je zegt, we moeten in ieder geval ook in deze streken... moeten we hoog gekwalificeerd werk krijgen... en samenwerken met andere universiteiten als het moet. En we hebben hier natuurlijk... dan wijst toch weer even naar onze Zuiderburen. We zitten natuurlijk vlakbij Gent. Hè. Er zijn afspraken bij gemaakt... KingKi King Universiteit hebben ze daar. Zeg. Ja, inderdaad. En in de Forst is dat hoor. Ik ja. geloof iets van 50.000 studenten. Op nog geen drie kwartier rijden. Inderdaad. En als je dan inderdaad als, als jongere... daar het onderwijs kunt volgen. Je kunt hier blijven wonen... Je je kunt ook hier werk uh, vinden. We doen dat samen met het bedrijfsleven. Onder andere Douwbind Luxe, die werkt er mee. De drie, grote, of de drie gemeenten, de Zeef-Vlaamse gemeenten. Maar ook uh, het onderwijs hier intern binnen de Zee vlaanderen werkt er ook aan mee. Dus er is een convenant, vorig jaar dacht ik afgesloten. Met de universiteit, zelfs met de stad Gent die ook inderdaad zegt van, nou, wij willen dat ook ondersteunen. Ik zeg u al, ik, ik woon hier zo tijdelijk als reserve Vlaming uit Utrecht. Uh, af, zo af en toe. Hey, dan, dan, dan zie ik toch ook wel, wel, wel kansen. Edwin Vinken van het Tomme Watergang, die zei het uh, begin van deze week ook in een uitzending. Uh, kijk eens naar Katzand. Er zijn allerlei appartementen ge gebouwd daar vlak ja. achter de duinen. En die appartementen zijn in no time verkocht. Maar ik denk aan Vlamingen zeker. Uh, een deel, te, niet, niet allemaal. Er zijn heel veel vakantiewoningen, er zijn bijvoorbeeld... Bij Noordzee Residaans, Sandbad zijn 450 vakantiewoningen gebouwd. En daar is ongeveer 80% uh, Nederlands bezitter van. Toch wel. Dus in die zin, en van die 80%, uh, of van die, die 80%, weer 80% Brabander. Maar bij Edwin Vinken, voor de deur bij de Klommenwaterhuis... staat 80% Vlaamse, Mercedesen. Ja. Ja, we kunnen in ieder geval, wat dat betreft, trots zijn hier. Want we hebben de Roostersterren Dichtheid, Michelinsterren Dichtheid. De Roostersterren Dichtheid van, van de, vlak, de wereld, denk ik zo. We zitten hier vlakbij Oudsluis van Sergio Herman. Drie sterren. Die op zich ook een groot promotor is van Zeelands Vlaanderen. Een van de beste ambassadeurs ja, die we nou, hebben, natuurlijk. Geweldig kun je hier eten. Er komen heel veel Vlamingen naartoe. Ik, ik keek even naar een uh, e-mail van uh, Niels Bosman. Die zich afvraagt. Ik zei het al, ik had het al over de kansen die ik zie. Hij vraagt zich af hoe Zeeland krimp als positief aspect op de kaart zetten. Met de redenering is er geen focus. Is er een focus op kleinschaligheid? Juist meer ruimte voor duurzame energie? Nieuwe ontwikkelingen rond het behoud van rust, ruimte en energie? Kortom, is die krimp niet iets om je ideaal mee te onderscheiden? Ja, we hebben al vaker gezegd... we moeten niet in de kramp raken van de krimp. We moeten inderdaad kijken of we de mogelijkheden die we hier hebben... De, hebben u noemde de elementen ook van rustruimte... we hebben zand, zee en strand natuurlijk... maar dat zijn niet zo unieke zaken. Die heb je ook elders in Nederland, langs de kust bijvoorbeeld. Maar je moet dan inderdaad die eigenheid van deze streek... moet je proberen te gaan promoten. Ik en heb daardoor... hier ook nog eentje e mail. Is zelfs vlaanderen niet het grootste bejaardentehuis van Nederland? Maak er dan maar Florie daarvan. Ja, nou, hey, dat zou toch grootste zo zijn. Weer zo'n fijne suggestie van ene Barbara. ja, ja. Goed. Um, ja, nou, de vergrijzing ja. is in ieder geval gewoon een feit. En al, maar die zorgen ook in feite voor een stukje economische ja. bedrijvigheid hier. Er zijn vaak inderdaad toch degenen die nu gepensioneerd zijn. Die ook inderdaad economie hier stimuleren. En die kunnen op een gegeven moment ook ervoor zorgen. Dat daar ook weer de jongeren komen. Die hebben ook kinderen. Die hebben kleinkinderen. En als die inderdaad ook als ambassadeur van deze streek gaan fungeren. Dan kunnen, komen we, denk ik de jongeren ook weer naar hier toe. Als ambassadeurs. Natuurlijk. Ja, u bent zelf ook ambassadeur. heb ik hem met ons Ja beleven. maar die, dus die dochter van mij die krijg ik ook met geen stok heen. Uh, ik heb er al zo vaak gezegd dat het heerlijk stappen is in Bresjes. Maar Michael Hart als PZC-columnist, ga hier nou eens een, een prikkelend op in. Hoe, hoe, hoe benaderen jullie van de krant de problematiek? Nou, ik ben zelf helemaal niet van de krant eigenlijk. Dus Peter, ik ben eigenlijk meer van de krant. Ik schrijf alleen maar op zaterdag een kolompje. Ja, uh, ja. Verder zie ik helemaal niks van die, van die hele krant. Ja, ja, ik lees goed, maar je hebt stof genoeg, inspiratie genoeg. Over die leegte, over de vergrijzing, over stimulans van, van dit gebied. Nou, ik vind zelf het dan niet waal zijn. Het niet waal <laughs> Ik vind zelf dat we ons volledig op Vlaanderen moeten gaan richten. Eh, hier, hier geeft het zelf al aan, tutoyeren zeg we maar eigenlijk. Hier op de parkings is het 90% Belg. Dat geldt voor alle goede restaurants. in, uh, in zus Vlaanderen. Ik uh, zei het net al, laat Zeus Vlaanderen maar gewoon over naar Vlaanderen afval ah, best iets voor te zeggen. Ik vind ook bijvoorbeeld uh, het havenbedrijf uh, Gent lonkt nadrukkelijk naar, naar, naar de neuzen. Alleen maar de goede ontwikkeling. Ik denk dan. Uh, Zij hebben ook belang bij, bij de schelden, eh, belang bij Zeus Vlaanderen. Het is uh, Vlaanderen die uh, 90% geloof ik van de kosten van een nieuwe zeesluis betaalt, in tenneuzen. In Nederland, Dus zij hebben er belang bij. Dat zorgt voor werkgelegenheid. Dan gaat het dus ook over hele grote economische belangen. Over de infrastructuur van het water. Ja, maar prima. Maar zij hebben die belangen in Zijs-Vlaanderen. Blijkbaar, uh, en dat leeft wel bij de Zijs-Vlaming. Blijkbaar uh, heeft de Nederlandse overheid, het Rijk, ziet dat belang van Zijs-Vlaanderen veel minder. En dat klopt ook wel, want voor, voor Den Haag zijn we een uithoek. Maar voor, uh, voor Vlaanderen zijn wij het centrum. En we zijn de toegangspoort tot Vlaanderen. Dus uh, laten we het daar vooral mee doen. Laat dat dan de kracht zijn voor ja, de toekomst. Precies. Johan aan de telefoon. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is je punt? Ben je ook zo'n Vlaam? Nou, laten we al deze dilemma's gewoon naar de prullenbak verwijzen... en laten we zeeuw Vlaanderen tot het speel maken van een nieuw land... namelijk een combinatie van Nederland en Vlaanderen. Dan liggen ze in het hart. Dan krijgen ze alle aandacht. Is er geen concurrentie meer of een beheersbare concurrentie tussen Antwerpen en Rotterdam? Zijn de Vlamen af van die eeuwige ruzie met de Walen? En volgens mij uh, kunnen Vlaanderen en Nederland één mooi groot taalgebied vormen. waar de mensen zich allemaal thuis voelen. En de Zeeuwse vlamingen in het bijzonder. Misschien is de heer De Wever in Antwerpen er ook wel voor te porren. Ik heb dat wel eens dat ik ik dat en hier gehoord. Wat meer beschaafd nationalisme. Beschaafd nationalisme. Waar, uh, wat vind je ervan, Peter Ogel? Ik ben ook al naar Juttenij. Krijg je gezellig als een Dat mag ook. Uh, ik had ook gelijk de link naar, naar Bart de Wever. Uh, en uh, persoonlijk ben ik daar nou niet heel erg enthousiast over. Dat is van het enge nationalisme waar de koning toch zo op gewezen heeft en voor gewaarschuwd. Dat bedoel ik maar. De goede koning uh, Albert. Uh, dat is een prima koning. Johan, jij praat nog even mee, Johan. Heeft, heeft u liever de Wever of Wilders? Um, dat is een heel uitstekend thema voor een andere lijn een uitzending, maar we hebben er nu over... Ik partij gaan vormen dan. <laughs> ja, maar daar gaat het niet om. Als je dat volgens mij combineert, krijg je volgens mij een combinatie waarbij die stemmen tot rust komen. En ik vind, ja, ik vind de wever vind ik veel pruimbaarder dan Wilders. Maar afgezien daarvan, ik denk als Nederland en Vlaanderen samengaan, dan ben je voor een deel van die, van die sentimenten af die voor een deel, denk ik, gerechtig zijn. Want veel Vlamingen voelen zich niet thuis in België. Ja, maar dus even, denk dat is de, dat dus even de discussie niet van deze uitzending... waar ik uh, het ook over heb. onneemt. Maar Vlaanderen Slaander, zou het wel een mooi speel kunnen zijn... van een nieuwe combinatie. De overigens, combinatie, is, dat is het punt nu. Overigens is dat niet helemaal ondenkbaar natuurlijk. Als, als uh, de plannen doorgaan voor de herziening van de provincies... dan zou Zeeland... Overigens, Zeeland is natuurlijk ook maar een verzameling van eilandjes... Uh, grotendeels bij, bij Zuid-Holland kunnen komen, of bij Brabant. En wat gebeurt er dan met steeds met, met Vlaanderen? Er is nog steeds een aanhangsel, steeds een aanhangsel uh, wat toch naar het zuiden moet gaan kijken. Naar Vlaanderen dus. Eén economisch gebied, zou ik zeggen. Nou, die, maar die grens die, is dan volstrekt ik, ik, hoop, ik hoop dat de minister van Binnenlandse Zaken meeluistert, onze fijne vriend Plasterk. Maar, de, de, wat blijft er dan van de identiteit over, Peter? toch? want dat is wel uw zorg. Hè? Dan worden we reserve-Hollander. <laughs> maar in ieder geval nog steeds geen baal. Nee, nee. En dat wilden Wilders en, uh, en De Wever ook niet. Ver veranderen wij als wij uh, met de Vlamingen gaan samenwerken in plaats van met Nederlanders? Veranderden wij dan van identiteit? Veranderden wij als mens? Wel, nee. Ik geloof dat er al heel veel van die samenwerking gaande is. Precies. Uh, ik heb hier ook al gekscherend gezegd. Uh, Vlaanderen is zelfs Vlaanderen zo langzamerhand al lang aan het veroveren. Maar uh, met, uh, vriends met vriendelijke middelen. Ja. Maar wat Peter wat doe ik bijvoorbeeld Als je praat over Loco. verbindingen leggen en samenwerken. Wij uh, werken nu al... Uh, Decennia volgens mij samen met uh, de toeristische diensten ook in België. We doen dat in de regio overleg. Met knokken, met Dames, Sint-Lorijns, Maldegem. Nou, en daar kun je elkaar ook in versterken. Je verwijst naar elkaar zonder dat je uh, ja, de, de, de mooie zaken van elkaar afneemt. Maar je verwijst naar elkaar, je verbindt die zaken ook in allerlei arrangementen. Wat ze ook doen, ook hier in de streek. Want we hebben hier natuurlijk die, die ruimte wel die we benutten met veel fietspaden, met wandelpaden. Nou, als u de mogelijkheid hebt... En dat is niet en... alleen voor bejaarden? En... Nee, zeker niet. En al, u, u moet inderdaad nu, zelfs vandaag ook en al, over de, de duinen rijden. U kunt van Breskes tot aan kunt u met uw fietsen gewoon over de duinen rijden. Dat is uniek in heel Nederland. Dat dus heeft zelfs België niet. Dus die België komen ook naar hier toe om dat ook te bekijken en om dat te zien. En om te profiteren van die mooie fietspaden. Want fietsers zijn het wel natuurlijk de Belgen, maar ze hebben te weinig ruimte om te fietsen en wij kunnen die ruimte wel bieden natuurlijk. Maar nog even doorgaan op de suggestie van Johan en uh, de uh, warme adhesie van Peter Ochel, leeft het ook op beleidsniveau, bij jullie in het stadhuis, om, uh, nou ja, ik zal niet zeggen annexeren, want dat is het woord niet, maar veel meer Vlaanderen als een verbinding te zien. Dat ja, is een natuurlijk... geweldige kans om te combineren. We hadden het net over onderwijs ook en daar. Dan kun je elkaar ook inderdaad versterken. Op industrieel gebied kun je elkaar natuurlijk versterken. Werkgelegenheid, want we zitten allemaal in die kleine vijverde ook op het gebied van, van de werkgelegenheid. Ook de jongeren, als u uh, het zeef advertentieblad openslaat... en al, daar staan er eigenlijk alleen maar advertentie... vanuit Eclo, uh, Gent, uh, Knokke, uh, wervende advertentie inderdaad... omdat die in diezelfde... Uh, werkgeleenheidswijveren zitten te vissen. En dat moeten we proberen. Uh, kun je elkaar wel in versterken? Je kunt elkaar in ondersteunen. Van, nou, wij hebben in ieder geval misschien tot de jongeren die vlakbij die hier heel gezellig kan wonen. In een goedkopere woning ook in al met en al vergeleken elders. Er zijn heel veel Vlamen die inmiddels ook al een woning gekocht hebben hier in, uh, in Zeer-Vlaanderen. Ja, hadden we het dus erover? Die grens die, die, die, die, die vervaagt in feite, die is geografisch wel aanwezig in feite en staatkundig. Maar die is in feite ja, je loopt dus over overheen. Grenzen hebben al niet meer naar het schengen verdrag natuurlijk. Dus in die zin uh, ver, ja, loopt in elkaar en Sluis, stadje Sluis, is daar denk ik een typisch voorbeeld van... waar uh, de Hollanden en de baas ze kunnen vinden. Sta voor elkaar open, zou ik zeggen. Sluis is een voorbeeld. Maar ook, ik denk nu bijvoorbeeld aan Groede, uh, Peter Ochel. Daar zijn omvangrijke plannen tot echt het stichten... of het scheppen van hele nieuwe natuur. Naast al die natuur die er nog ligt. Oei, dat is een gevoelig onderwerp. Ja. Het W-woord. Uh, Precies, het W-woord. Even het, heel vroeg Of het O-woord... <laughs> Even snel uitleggen, wat is dat? W staat voor waterdunnen en de O staat voor ontpolderen. En dat zijn twee zaken. Hoewel ik zelf van mening ben dat waterdunnen geen uh, ontpolderen is. Want... Waterdunne, zo heet het project. Waterdunen is het project bij, bij Groene Breskens. Uh, maar dan willen ze iets de o, ontpolderen. moois. Ontpolderen is natuurlijk de Hettige Polder uh, ja. bij Antwerpen. Ja, en en en daar het heeft in dus... feite een negatieve invloed op de ontwikkelingen van waterdunne, Zoals ik al zeg. dat is in nogmaals, is dat project. Het is een combinatie van kustversterking, recreatie en inderdaad natuur. Ja, met de ene maar polder dan... laten ze vollopen. Dan... Ja, dat is niet vollopen. Er komt een, een soort getijden uh, natuur in. Ja. Dus je kunt er gewoon in en uit. Je, kunt er, je blijft erin kunnen. Anders dan bijvoorbeeld de Hedwiegepodder, die helemaal onder water gezet wordt. Dus het wordt gewoon toegankelijk. Mensen kunnen ervan genieten. Die kunnen inderdaad uh, alles daar ah. zien groeien en bloeien. De volgers. Ook daar hebben boeren plaats moeten maken. En dat naar land dat polder, uh, weg is gegaan. Ja. Nu ben ik zelf... Uh, Erg ik me altijd wel aan als ik weer in Den Haag een journalist hoor zeggen... dat ontpolderen tegen de ziel van de zeeuw ingaat... en dat er massaal protest is. Hoor, Volgens mij valt dat hartstikke mee in de streek. Maar daar in Groeden zijn ze dus bezig met een nieuw project... dat Waterdune, wat, waarvan ik denk dat is ook dynamiek. Dat, dat schept dat ook weer werkgelegenheid. Het project zelf. Ja. Er is een verschil tussen Waterdune, Waterdune, tussen Waterdune en, en, en de Hetwiegen... Uh, ik ben het niet eens met Michael. Uh, de Hetwiegen is natuurlijk wel uh, bron van heel veel weerstand in Zeeland. En het We namen in Zeeland. 250 demonstranten bij een demonstratie in de Hetwiegenpoort. Ja. Op 100.000 nou. Seers-Vlamingen en op bijna 400.000 Zeeuwen uh, Vind ik het nogal meevallen. Maar. Nou, toch vind ik dat vrij veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar deze Vlamingen zijn van oudsher nogal uh, gevoelig voor autoriteit... en komen niet snel op de barricade. Oh, en nu Peter. staan er ineens 250. <laughs> dat vind ik heel veel. Met de plaatselijke voetbalclub is, staan er meer op zondag. Dat is de het wiegler. We, we, we hebben het over andere projecten. We hebben ja. het over de dynamiek van zelfs Vlaanderen hier in de drie wijzen. Uh, niet dat we hier nou de volledige wijsheid uh, gaan uitstralen... ook naar Noordoost-Groningen en in Limburg. Maar... Uh, het gaat dus wel over kansen zien. Met uh, behoud van je, van je eigenheid en je sfeer hier. Um, ik ben ervan overtuigd dat Zee-Vlaanderen op dit moment op de goede weg is. Um, er worden kansen uh, gegrepen. Uh, Peter heeft het al een paar keer gezegd, de samenwerking over de grens heen. Nogmaals, eigenlijk één economische regio, de beide Vlaanderens en Zeef Vlaanderen. Ja, nou, dat moet worden uitgebouwd, maar dat gaat ook lukken, denk ik. Dynamisch naar 2013, Peter Ploegaard. Dynamisch naar 2013. Ja, dat moet lukken, denk ik, door die samenwerking, door die verbinding te leggen. Michael? Alle ballen op Vlaanderen. Dat vind ik een hele mooie afsluiter hier in de drie wijzen. Fijn dat jullie hier kwamen. Uh, dit is onze laatste uitzending geweest van lijn 1. Dit jaar, vrijdag, althans op vrijdag, maandag, is er nog een uitzending. En dan kom ik uit Horen met kickbokser Ernesto Hoost. Vechtsportlegende met onder andere zijn kanttekeningen bij kickboksen. Heel omstreden, Pader Harry en zo... Maar dat ook kan anders, in een betere sfeer. Luister nog even naar het prachtige volkslied van dominee Patist en Freken. Ja. Dank jullie wel. 7 tot 8, manjaren. Alles over de Joodse keuken. Van kippensoep tot matses. Van koegel met peren tot gevierte vies. En van het beste tafelzuur tot het beste recept voor viskoekjes. Luister naar manjaren vanavond van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Schiet op met dat kabben, wij zijn al te laat.